ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Jobboot met het NOS-journaal. Minister Leers gaat nog eens kijken naar de situatie van het uitgeprocedeerde Afghaanse meisje Sahar en haar familie. Leers vindt dat de familie Nederland uit moet omdat asielverzoeken verschillende keren zijn afgewezen. Volgens hem is het echt niet mogelijk om Sahar een vergunning te geven. Maar nu de oppositie Leers dringend vraagt zijn beslissing te heroverwegen, omdat er nieuwe informatie zou zijn, wil hij het dossier nog wel eens bestuderen.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 Strawberry Fields wordt inmiddels door 121 landen erkend als een tuin van de vrede. Het muziekblad Rolling Stone publiceerde vandaag een interview met Lennon. Dat is opgenomen op 5 december 1980. Drie dagen voordat hij werd doodgeschoten door een verwarde fan. Hackers hebben de internetsite lamgelegd van creditmaatschappij Mastercard. Dat zou een vergelding zijn voor de arrestatie van Julian Assange... de voorman van de klokkenluiderswebsite Wikileaks. Die site heeft een groot aantal vertrouwelijke documenten van Amerikaanse ambassades gepubliceerd. Een groep met de naam Anonymous had vorige week gedreigd met acties tegen bedrijven die geen zaken meer willen doen met Wikileaks, zoals Mastercards en de betaalservice Paypal. De Maaschaussee heeft negen verdachten aangehouden in een drugsonderzoek. Onder de arrestanten zijn vier militairen. De aanhoudingen waren verspreid over het hele land. Bij een inval in een huis in oud zijn softdrugs, harddrugs en een onbekende hoeveelheid geld in beslag genomen. Eén militair en vier burgerverdachten zijn intussen naar huis gestuurd. Het weer bewolkt in het zuidoosten lichte sneeuwval. Temperatuur rond het vriespunt. Vannacht vriest het ook licht. Morgen tussen 2 en 5 graden in de plus.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 Oh, dat was een Being for the Benefit of Mr. Kite. Dat was hier een nummer dat John Lennon schreef. De tekst is geïnspireerd op een oud circus Waar al deze namen op voorkwamen. En dat, dat affiche, dat zag je erg. Een circusvoorstelling van lang geleden. En dat, dat inspireerde hem tot deze tekst. Being for the Benefit of Mr. Kite. Um, we hebben nog twee uur te gaan. Reed je het nog, Marlies? Of Nee. Uh, uh, ja, tuurlijk, uh, uh, Ruf. Nou ja. We zijn nog steeds uh, bezig. We gaan door tot zes uur, dames en heren. We pikken nu gewoon extra zendheid. Uh, en we gaan zo langzamerhand ook een beetje natuurlijk het solo-werk van Lennon introduceren. Of de, erin betrekken, want het wordt tot nu toe alleen maar Beatles gedraaid. Maar we moeten vooral niet vergeten dat uh, de heer Lennon ook... Uh, na, in de after-Beatles-periode, zal ik maar zeggen, daarna... nog best hele mooie dingen gemaakt heeft. Ehm... Um, Samen soms ook met Yoko Ono. Nou, daar kun je van denken wat je wil. Ik ben daar persoonlijk niet zo gek van. Maar um, een van de eerste belangrijke soloplaten. die eruit kwam nadat we Live Peace in Toronto gehad hadden. en uh, Two Virgins en nog meer van dat soort experimentele an, uh, albums. nog in de tijd van de Beatles overigens. kwam hij vlak daarna eigenlijk met een prachtige plaat. Uh, waarop een, uh, eigenlijk toch wel een zeer boze boze Lennon te horen was, in alle opzichten. Een nummer, uh, en nummer... Die LP verscheen eigenlijk in twee versies. Het was namelijk één versie uh, van Joko Ono... met ongeveer dezelfde hoes... en de versie van John Lennon. Ik ben blij dat ze die twee nooit gecombineerd hebben. Maar zo hadden we dus in ieder geval een prachtige plaat... Met, uh, met werk van Lennon solo. En een van de meest indrukwekkende nummers die daarop staat... Uh, is toch wel het nummer dat ik nu laat horen. Een aanklacht eigenlijk tegen een familieleven dat hij nooit gehad heeft. Zijn moeder die hem veel te jong stierf. En die hij eigenlijk niet zo erg gekend heeft. Zijn vader die ook nooit thuis was. Die altijd weg was. En daar gaat dit nummer over. Van de LP Plastic Ono Band draaien we Mother. Dat was een mother. Uh, wel een enorme aanklacht, mag je rustig zeggen. Lennon die zijn hart uit zijn lijf schreeuwt. Uh, en dat, dat, dat, dat daar. Nou, kom op. Daardoor kenmerkt zich deze hele plaat. Eigenlijk allemaal dingen waarin hij tegen allerlei zaken aanschopt. Uh, zoals hij bijvoorbeeld zegt: I don't believe in Beatles. I don't believe in Zimmerman. Uh, waarmee Bob Dylan bedoelt. Eigenlijk alles een beetje. Ja, een. een, een Overal tegen aanschopplaat, mag je wel zeggen. Maar met wel juweltjes erop. Uh, John Lennon dus. We gedenken hem vandaag. Omdat het 30 jaar geleden is dat hij uh, vermoord werd voor zijn uh, woning. Uh, voor het flatgebouw waar hij woonde in New York City. Door een gestoorde fan. Uh, ik hoorde net iets van iemand die in de war was. Nou, hij was niet in de war. Hij was gewoon gestoord. Dus dat... Uh, Buiten dat. Maar goed, oké. Okay. Uh, we gaan door met uh, een uh, stukje van uh, de Lennon Anthology. Want er was in de tijd een Beatles Anthology. Maar er is ook een hele verzameling uh, John Lennon Anthology gekomen. Uh, verdeeld over vier CD's. Um, de eerste heette Escort. De tweede heette. Uh, wacht even hoor. Ik moet het goed zeggen. Uh, nou, kom op nou. <laughs> New York City. New York City heette de tweede cd. De derde heette The Lost Weekend. Daar gaan we het straks nog over hebben. En de vierde cd heet Dakota. Dat is dus uit de laatste periode uit zijn, uh, uit zijn leven. We gaan uh, nu een stuk draaien van Escott. Um, een, een demo versie van een verschrikkelijk mooi liedje. Dat later ook op uh, die LP... Um, nou, dan nou weet ik het niet meer zeker of dat nou op plastic Origin Band stond of op Imagine. Ik denk op Imagine, maar in ieder geval is het de moeite waard om deze demo versies te horen. Het nummer dat heet Love. I was thinking about me guitar Kitarno. Love is real Real is love Cheers, love. Love it. Versie, uh, het, het latere nummer, uh, het gekke ervan is, dat uh, hij speelt het hier op gitaar, maar de manier waarop het later op die plaat terecht komt, dan hoor je voornamelijk dat hij het weer op piano speelt. En die versie hoort u nu. Love, John Lennon. touch Ja, dat was de, de versie zoals hij uh, op de LP uh, John Lennon Plastic Ono Band terecht is gekomen. Waarbij hij dus meer piano speelde dan, uh, dan gitaar. En daarvoor hoorde u de demo versie van dit ongelofelijke mooie liedje. Goed, we gaan door met weer de Beatles natuurlijk. Want we hebben nog niet alle eens een stukje van gedraaid. En dat gaan we wel blijven doen. Gemixt met het solo werk wat Lennon uh, gemaakt heeft. En uh, er is best nog wel het nodige aan indrukwekkend materiaal bij. Dus uh, blijf luisteren naar deze fantastische, heerlijke John Lennon-hefdenking. We gaan nu een nummer draaien wat voorkwam in, op de LP Yellow Submarine. Niet een van de allerbeste, maar dit nummer heb ik uh, altijd te gek gevonden. En vandaar dat ik het ook graag nog een keer voor u draai. Beatles en Hey Bulldog. Yellow Submarine uiteraard. We eh, draaien ze vandaag van de digitaal eh, geremasterde cd's zoals ze begin eh, dit jaar uitkwamen. Die grote eh, box waar alles in zit. Dus als je eh, al het materiaal van de Beatles bij elkaar wil hebben, dan nou, moet je gewoon die box kopen. Dan heb je alles. Eh, en laat je niet de mono versie aansmeren, want eh, de stereo versie is oneindig veel mooier. Dus eh, dat ook even. Goed, Beatles dus. En hey Bulldog. We gaan door met... Eh, John Lennon van uh, de LP Imagine. En daar staan ook weer diverse uh, stukken op. Onder andere het nogal controversiële How Do You Sleep. Een tekst die Paul McCartney nog min en meer over de hekel haalt. Waarvan trouwens de geruchten gaan... heb ik wel eens, uh, onder andere geloof ik zelfs van Azing Moldmaker gehoord... die tekst helemaal niet door John Lennon geschreven is... maar door Yoko Ono. Want die had een bloedhekel aan Paul McCartney in die dagen. Uh, waarom? Ach, dat weten we niet. Maar... In, in ieder geval, die verhalen doen ronde. Maar we draaien een ander uh, liedje van Imagine. Imagine hebben we straks al live gespeeld, dus waarom zouden we hem dan nog draaien, de officiële versie? We doen een ander liedje en dat heet Crippled Inside van Imagine. en dan in zijn uh, protestperiode, want uh, hij was inderdaad, uh, hij schopte echt wel alles uh, tegen alles aan. Uh, en dat is, uh, hij, uh, hij schopte echt wel tegen alles aan in die tijd en uh, was was ook wel heel erg boos en vooral zijn acties over tegen vrede of voor vrede eigenlijk moet ik zeggen, die waren uh, uh, toch wel heel erg uh, bekend. Uh, we gaan. Een stuk draaien van uh, CD 2 van de Anthology. Een verzameling werk. Waar. Uh, ja, wat. Uh, een beetje demo-versies en zo. Niet de officiële LP-versies, maar allemaal een beetje afwijkende opnamen. Um, onder. Uh, ja, zeg maar. Toch wel aanzet van. van Yoko Ono. Uh, had Lennon toch wel wat extreme denkbeelden. En. Uh, het volgende nummer dat gaat erover dat hij eigenlijk vindt... dat vrouwen eigenlijk ondergeschikte wezens zijn... wat niet zou moeten. Want daar schopte niet dus ook tegenaan. Vrouwen moesten gelijk berechtigd worden. En daar is natuurlijk iedereen het mee eens. Duur, nu het moment... duurt veertig seconden. Is dat zo? Ja. Oh. Nou, dat is leuk. <laughs> Dan uh, zoeken we met, gewoon... met, met een heel vals gitaartje in het begin. Ja, dat, dat weet ik. Dat ken ik. Maar wacht even. Ja. Want ik zoek even de LP erbij waar de echte versie op staat. Dus dan kan niet mooi achteraan. Ja. Ja. Ik wist niet dat hij maar 40 seconden duurde. Ja. Nou, 39,30 39 seconden. Ik hou nu een lp aan de hoes. Wat zeg je? Ik hou nu een LP-adoes. En uh, nou, je, je hebt Marcel. Het is uh, nummer 1 van kant 1. Al, dus u hoort, u hoort eerst even de demo-versie van dit nummer... en daarna de officiële versie... zoals hij op de LP New York City terechtkwam. Hier is John Lennon, Woman is the nigger of the world. Look at the one you wear complain that she's too old ...van het album New York City. En, uh, een pijn met een hele aparte hoest eromheen, uh, dames en heren. Want die hoest die zag eruit als een krant. Dat uh, is wel mooi gedaan. Jij ziet er ook uit nou. yes, als een oude krant. Uh, Oké. Okay. Oh, dat hoorde Wie zei dat nou? Wie? Dat weet ik veel. Ja, dat is die jury die al drie uur zit te wachten. Ja, nou, die. Heb uh... <lacht> je die niet afgebeld dan? Nee, dat zou jij toch doen? Nee, heb ik niet gedaan. <lacht> New York City heette de. Sometime in New York City heette de plaat. En de. hoes zag eruit als dus een krant. <lacht> en. Uh... Ja, kijk maar. Dat is toch een krant? Ja, dat is, oh jee, dat is een zeker krant. Ja, dat is een krant. Goed. Uh, Woman is the nigger of the world. Uh, prachtig. Uh, nou, een prachtig liedje dus. Uh, als aanklacht tegen... Ja, uh, het de niet, vaak niet gelijkberechtiging van, van, van vrouwen. Uh, en daar had hij natuurlijk gewoon gelijk in. Zeker in die tijd. We gaan uh, even door weer met de Beatles. Want we hebben nog lang niet alles oh. van de Beatles ook gehad. Ik dacht, we gaan naar de Rolling Stones toe gaan oh. we nou niet melig worden. We gaan gewoon door. Uh, prachtig. Uh, van, uh, uit de film Yellow Submarine gaan we een stuk draaien. Uh, een film die uh, gemaakt was voor de televisie. En waarin de Beatles uh, een bus hadden geregeld. En daar gingen ze mee op stap met een aantal mensen om ze heen. Er was geen script. Er was gewoon zin, we zien wel wat er gebeurt onderweg. Nou, de film werd in de tijd uh, de grond ingeschreven. Er werd echt neergesabeld op alle mogelijke manieren. Niemand vond er iets aan. En ja, toch is het gek. Maar de tijd hield alle wonden, zeggen ze dan. En als je hem nu ziet, ik heb hem laatst nog eens gezien. Vroeger toch eigenlijk best wel hele leuke dingen in zitten. Een beetje Monty Python-achtige... Uh, Humor mag je wel zeggen. Dat vond dus eigenlijk toch wel, uh, wel leuk. We gaan uit die film uh, weer typisch een Lennon-nummer draaien. Een nummer waar er een heleboel geluidseffecten zitten. Uh, een heleboel. Uh, uh, en, en natuurlijk een, een, een ja, surrealistische tekst. Uh, uit de film uh, Magical Mystery Tour. Er zitten een paar geluidseffecten in. Dat is ook nog leuk om te vertellen. Uh, ze zochten nog naar een speciaal effect wat ze niet konden vinden. En op een gegeven moment had Lennon die had door de studio gelopen. Die vond een oude radio, zo'n korte golfradio. En die weet misschien nog wel dat dat altijd knarste en piepte en kraakte. Want die korte golf, kwam nooit iets fatsoenlijks uit. Uh, alleen maar gekraak. En uh, dat geluid, dat zegt hij tegen George Martin: dit moet erin. Dit is te gek. Dus die zaten aan de knoppen van die radio te draaien. Dat werd gewoon opgenomen en ergens in het nummer gemixt. Nou, let u maar op, u gaat dat straks wel horen. I'm the Walrus. Tour. Lekkere chaos op het eind. Kenmerkend. Lijkt, lijkt net alsof ze met aliens contact aan het zoeken zijn met ja, de Korte Golfs radio. Ja, zoiets hè. <laughs> ja. Maar ja, ze konden alles maken, ze konden alles doen. Ze hadden zich al lang en breed bewezen. Dus alles wat zij wilden, dat gebeurde gewoon. Ook al zaten ze maanden in de studio aan een nieuw album te werken. Dat maakte voor de Beatles allemaal... De geen donder meer uit. We gaan uh, uh, door, want we mixen nu een beetje het solowerk van, uh, van Lennon met natuurlijk zijn materiaal van de Beatles. Want we hebben nog niet alle Beatle LP's de revue laten passeren. Er komt er nog één, Abbey Road. Uh, Get Back hebben we al gehad, of Let It Be we hebben we een stukje van gehad, White Album ook. Maar uh, er komt nog wel wat. En dan erbij, we hebben nog een uur. Uh, nu een stuk dat opgenomen is eigenlijk op een hotelkamer. Ja. In 1969 was Lennon natuurlijk op uh, tournee in zijn eentje... of met Yoko natuurlijk, in zijn actie voor uh, pair, Bad Piece, Hair Piece... en weet ik het allemaal niet. Dat was ook de tijd dat ze het Hilton Hotel in Amsterdam aandeden... waar Kees straks net over iets over vertelde. Uh, ze hebben dus een week gespandeerd in dat Hilton Hotel, Kamer 902. Uh, dat heet nu dus ook officieel de John Lennon Suite... Die kun je huren, kost een heleboel geld. Ja. Dan uh, kun je daar uh, je bruidsmacht in hetzelfde bed als waar John en Joko in gelegen hebben toen de tijd. Nou, ik hoop wel dat er een nieuw bed is ondertussen. Nee, nou, het is hetzelfde bed. Echt waar? Er nou, liggen, liggen alleen schone lagers op. <laughs> Lekker doorgelicht matras <met> ondertussen. <laughs> nou In ieder geval, die kamer 902 in het Hilton Hotel, dat is dus die kamer. En die wordt nu verhuurd als... Uh, de John Lennon suite. Maar daar moet je een heleboel centen voor betalen als je daar uh, een nachtje wil doorbrengen. Dat kan ik je verzekeren, want Hilton is niet gek natuurlijk. Nee. Uh, we gaan dus luisteren naar dat nummer dat eigenlijk de stad was voor die campagne uh, uh, War is over if you want it. En, nou, dit is opgenomen in een, in een hotelkamer in Toronto, in Canada. Met een aantal mensen. En het heet Give Peace a Chance. 1, 2, 3, 4... chance, oftewel opgenomen in een hotelkamer in uh, Toronto in Canada uh, waar hij overigens ook nog een concert gaf met de Plastic auto Ono Band waar ze toen maar even wat rock rock-and-rolletjes gespeeld hebben zullen we straks in de komende uur nog even iets van draaien van die, uh, van die langspeelplaat Live Piece in Toronto uh, was voor de eerste keer dat Lennon uh, weer de bühne opging met een, met een uh, bij elkaar geraapt bandje, maar daarover straks meer we gaan nu eventjes een iets anders leuks doen ehm uh, je vraagt je wel af, hebben de Beatles na hun split nooit meer op één plaats samengespeeld? Jawel, dat hebben ze. Alleen ze wisten het niet van elkaar. Of misschien wisten ze het wel van elkaar. Maar ze hebben ook nooit samengespeeld. Maar ze staan wel met z'n allen nog op één LP. Namelijk op een LP van Ringo Starr. En voor die Ringo Starr had George Harrison een paar liedjes geschreven. Uh, Paul McCartney had er een liedje voor geschreven. Maar ook John Lennon had er een liedje voor geschreven. Het leuke is dat ik heb gevonden de eerste opname, de demo, zeg maar, voor... Uh, John Lennon, dus zoals John Lennon het geschreven heeft. En daarna draaien we nog een stukje van de versie zoals die later klonk dan Ringo het zong. I'm the greatest heet het nummer. Hier is John. Oké, okay, oké, okay. we try nog een? Is de intro that we're worst on now? A bit slow, isn't it? Ja. Yeah. Yeah, do do four on the on the tom-toms or something. About four. Okay, should we try it? Okay, boys, this is it. One, two, three, four. great Then when I was a teenager I knew that I got something going My baby told me I was great dat John schreef voor een LP van Ringo Starr. En uh, dit was de demo versie. En nu gaan we hem even beluisteren zoals het klonk toen Ringo het zelf zong. Maar het blijft een nummer van John Lennon. En je hoort hem er ook weer mezing. Ringo. When I was a little boy Way back home in Liverpool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 Ja, nummer dat John Lennon schreef voor Ringo Starr LP, uh, waarop onder andere ook het nummer Photograph voorkwam. En dat was een plaat waar eigenlijk alle vier de Beatles aan meegedaan hebben. Want, het zei ik al, George Harrison heeft voor een groot deel de productie gedaan. Heeft ook een aantal goede stukken daarvoor geschreven, onder andere dat Photograph. Uh, en verder stond er ook een liedje op van Paul McCartney. Dus uh, het was uh, eigenlijk de laatste, een beetje zo'n laatste plaat waar alle vier de Beatles uh, aan mee hebben gewerkt. Voor, uh, voor Ringo natuurlijk. Nou. Uh, we gaan uh, op naar het nieuws, dames en heren. Uh, we hebben nog een uur te gaan. En daarin komt onder andere natuurlijk nog... Uh, the Last Weekend aan bod. En... Ja, wat dus, nog meer. En uh, nog veel <laughs> meer. Uh, we gaan even naar het nieuws. Tot zo.